...is duidelijk en uh, we zien je in Waalwijk bij de Finish. Goed. Tot ziens. Daar. En ja. good luck. All Thank the best you. until the finish. Thank Goodbye. Nou, mooi is dat toch hè? Ze komen echt overal vandaan, dat hoor je wel. De 80 van de Langstraat vandaag live op Langstraat FM, Langstraat NL en Langstraat TV. We zijn er zo weer. Tot zo. De volgende bedrijven wensen alle lopers van de 80 van de Langstraat heel veel succes. Lungo Baalwijk, pasta en pizza, www.lungowaalwijk.nl Rabobank De Langstraat, Drukkerij Baalwijk. Partycentrum Het Moske, De Moer... Pro-instalautomatisering Waalwijk, AgroNova, Tuintechniek, Sprangkapelle. Zoekt u uw nieuwe bank, relaxfotuil of goed slaapcomfort... Bij de Statiewonen Wonen in Waspik vindt u het allemaal. Tevens het adres voor al uw vloer- en raambekleding. Alle grote meubelzaken al afgelopen en niets kunnen vinden? Bij de Statie Wonen vindt u het wel. Een goed advies, een ruim assortiment en prijzen die lager liggen dan op de meubelboulevard. En dat alles in een gemoedelijke sfeer. Kom gezellig woonwinkelen en bezoek ook eens onze site.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 Bij Digital Creative Design kunt u terecht voor al uw online en offline marketing. Het maken van websites, huisstijlen, video en editing tot zoekmachine optimalisatie. U vindt alles bij ons onder één dak. Bent u op zoek naar slimme, creatieve marketing? Dan bent u bij Digital Creative Design aan het juiste adres. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan voor alle mogelijkheden en informatie op digitalcreativedesign.nl digitalcreativedesign.nl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 Nog zo'n drie uur voordat orkaan Irma over Florida raast. In het zuiden van de Amerikaanse staat zijn al windstoten met orkaankracht gemeten... en zo'n 300.000 mensen zitten zonder stroom. President Trump roept mensen op om hun spullen te laten liggen... en zo snel mogelijk weg te gaan. Mensen kunnen zich melden bij een van de schuilplaatsen... maar er staan inmiddels wel lange rijen. Deze vrouw heeft spijt dat ze niet eerder is gegaan. zijn stupid. We should have come to the shelters a day or two ago. Or we should have gone to Chicago on Monday, one or the other. So we tried South Fort Myers High, but it's filthy. De tweede orkaan, Gossé, heeft vannacht relatief weinig schade aangericht op Sint Maarten. Het oog van de storm bleef ruim 100 kilometer weg van het eiland. Alle Nederlandse toeristen die op Sint Maarten zijn, worden vandaag met vliegtuigen van het leger naar Curaçao gebracht. Vanaf daar kunnen ze terug naar Nederland. In Zwitserland is er een dorp ontruimd omdat een gletsjer ieder moment kan afbreken. Dat kan zorgen voor een grote ijslawine. Ruim 200 mensen moesten huis uit. Volgens wetenschappers is het een kwestie van uren voordat die gletsjer afbreekt. En gisteravond ging vier maanden na de aanslag bij het concert van Ariana Grande de Manchester Arena weer open. Het gebeurde met een groot benefietconcert. De burgemeester van Manchester opende de avond. We are Manchester, a city united. Nothing will ever change us. Nothing will ever divide us. Have a great night everybody. Bij de aanslag kwamen 22 mensen om. Noel Gallagher speelde Don't Look Back in Anger, het nummer dat symbool is gaan staan voor de aanslag. Ja! Het concert is geld opgehaald voor een gedenkteken voor de aanslag. Het weer nog. Vandaag soms zon en een enkele bui, met name langs de kust. Het wordt de graad of 18 en de komende week blijft het regenachtig. Dat was het nieuws van NOS op 3. De volgende bedrijven wensen alle lopers van de 80 van de Langstraat heel veel succes. Bandenhandel Waalwijk. Zowel nieuwe als gebruikte banden en velgen. De Pannenkoekenboerderij Drunnen, Gemeente Waalwijk, Harry Kuijskeukens Nieuwkuik, Kastelein en Berends Waalwijk, Bas van 2 Tweewielers, Vlietberg Vlijmen, Bistro Jan Waalwijk. Jacques Klein bouwmateriaal in Kaatsheuvel. Voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom. Of bezoek de bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze, doe het zelf. Kijk op bpgjaclijn.nl. Voor iedereen die het beter wil. De 80 van de Langstraat is ook live te zien op Langstraat TV. Zich ook kanaal 42. En ook op internet. www.langstraatmedia.nl.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 De volgende bedrijven wensen alle lopers van de 80 van de langstraat heel veel succes. Eetcafé City Waalwijk, Bohaco, Ramen, Deuren, serres en zonbering. Dreamsites Webdesign Waalwijk, Autobedrijf Toyota van Dorst, Madex Fiets Speciaalzaak Waalwijk, Tweedehands Interieur Sprangkapelle, Pols Motoren in Waalwijk. Wil je een plaatje aanvragen of een wandelaar aanmoedigen? Bel dan nu 0416 652 652. De 80 van de Langstraat via Langstraat Media wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Jansen Baalwijk. Albert Heijn Jansen, ook tijdens de 80 geopend. Van 8 uur s ochtends tot 10 uur s avonds. De 80 van de Langstraat. Live, live, live.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 Mistren heeft het hard met me. Mee. Ren, leddie, ren. En ben je boos, heb je geen zin, ren toch? hart tegen me in, ren, heen. Zoek me in de bomen, zie de toppen zwaaien. gaan. Ik ben je vader, de wind, ik kom eraan.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 De beste stuurluis staan aan Wallo tijdens de 80 aan de Langstraat, want uh, dat zie je dan ook vaak. Hè? Mensen die aan het supporten zijn langs de kant, die roepen dan loop, loop, het gaat goed, het gaat goed en dan klappen, klappen, klappen. Ja, maar die lopen moet het doen en jij niet natuurlijk. Maar zonder het publiek kan het bijna niet gebeuren, want publiek is nodig tijdens de 80 van de Langstraat. Je hoorde Agda en de Munich en Ren, Lenny, Ren. Welkom, dit is de 80 van de Langstraat en we zijn vandaag live op Langstraat FM en Langstraat NL en via de TV ook nog. En dit zijn de Doobie-Brawlers uit uh, eind jaren 60, weet ik zo'n beetje, begin jaren 70. Hè? Listen to the music. The Doobie Brothers and listen to the music. Hashtag Doe de 80. Laat daar je berichtje achter en dan zie je het ook op Langstraat TV voorbijkomen. Onderaan het scherm. Wij zijn bezig met de 80 van de Langstraat. Ja, de afgelopen dagen 24 uur per dag bezig met de 80, Ook midden in de nacht. Zo dan staat Peter ook langs de route. Maar zijn voorganger is er nog, want de bus is er nog niet. Dus uh, moet hij nog eventjes wat verslag doen natuurlijk gaan we nu naar overschakelen. Hallo, goeiedag. De 80 van de Langstraat live. Ja, goedemiddag. Arno van der Meerakker. Vanaf de Meerdijk in uh, Waalwijk. Zijn we, ja, we in de lucht? Jongens? Ja je, je bent helemaal in de lucht, man. Oké, okay, nee. Ja, nee, dat nou is goed. Uh, we zien hier de laatste uh, <laughs> lopers. Of de laatste lopers niet, maar de lopers in ieder geval hier nog een kilometer. Nee, nee, oh nee. Alvira zegt nee, even niet. Oké, okay. nou, maakt niet uit. Uh, we, we gaan gewoon even het publiek in, want de, de, de lopers zeggen duur nog even als ze eraan komen. Oh, wil jij wat vertellen? Kom kom eens eventjes. Z kom eens eventjes, kom eens eventjes. Zo. We hebben hier allemaal hele leuke kinderen en die zijn allemaal iets anders. Wat zijn jullie aan het doen? Ik heb even geen geluid meer. Even de verbinding verbroken met het live report vanaf de 80 van de Langstraat. Even kijken of we zo dadelijk nog verbinding kunnen krijgen. Maar uh, ja, het gaat natuurlijk allemaal via de speciale verbindingen. En af en toe dan zit er eventjes iets, iets tussenin. Hè? Goed, nou oké. Okay. We gaan zo dadelijk nog een keer proberen of we verslag kunnen krijgen. En of we weer geluid hebben natuurlijk uh, live vanaf uh, de stad in verband met de 80 van de Langstraat. Hè? Blijf luisteren. Tot en met twee uur ben ik de DJ. Zo heet dat geloof ik. En dan na twee uur is hier natuurlijk een beetje slaperige man wordt overeind gehouden oh. met speciale uh, middelen. Nou, even kijken of we... Nu hebben we wel weer geluid. Oh, nu hebben we weer geluid. We Oké, okay, dat ja, maakt niet uit. Hallo, ben je er weer, Zijn we Arno? nog wel in de lucht of... Ja, Arno, je bent er weer gewoon hoor. We waren je heel even kwijt. Oh. Alleen met beeld. Alleen met beeld, nee. Oh, je bent weer We hebben weer geluid. Okay. Ja, ja, je bent er weer, jongen. Nou, we gaan uh, even kijken. Er komt hier weer een uh, een loper aan. Even kijken of we die kunnen pakken. Nummer 623. Goede middag, meneer. Goedemiddag. Wie, wie bent u? Ik ben Altschot uit Lage uit Lagenmierden, Ja. O, dat is dan niet zo heel ver weg. Nee, nee, nee, nee, nee. 35 kilometer. Zo, ja. nog, nog een klein ja, is, stukje? Ja, nog een klein stukje. Het is de vierde keer. Geweldige tocht weer. Ik heb er bijzonder van genoten. Ja. Wat, wat was nou het mooiste moment te, de, afgelopen, zeg maar, de afgelopen twaalf uur? Uh, nou, het samen, het samen optrekken. Verschillende mensen spreken. En uh, ja, de ene zit er wat door, die help je daarmee. En af en toe zit ik er door en dan word ik meegeholpen. Dat is gewoon de uh, samen, samenhorigheid. Dat dus ja. vind ik heel belangrijk. En loop je hem alleen, deze 80? Ja. Helemaal alleen? Ja. Nog bekende gezien langs de route? Uh, ja, mijn vrouw dadelijk, hoop ik. Die <laughs> staat bij de finish? Ja, ja. Oké, okay, ja, nu zeker. heet uw vrouw? Uh, Lian. Lian. Ja. Die staat te verwachten met massage uh, champagne, bloemen. Nou ik denk uh, ik heb een keer een 80 gehad en uh, een keer een bosje bloemen. Dus ik laat me verrassen. Ja oké. Okay. Ja. Je ziet er nog hartstikke fit uit. Ja dank u. Succes de laatste kilometers. Ja dank je wel hoor. En dank je wel voor het gesprek. Ja graag gedaan. Okay, dat is u, u ook bedankt. Graag gedaan. Nou uh, een fitte wandelaar zoals u uh, allemaal kunt zien thuis. En de sfeer is geweldig goed hier op de Meerdijk en Waalwijk. Waar we nu staan? En dan komen er nog meer lopers aan. Die hebben al bloemen gekregen eigenlijk. Mag u iets vragen? Ja, ja? dag Ingrid. Dag. U bent live op tv, ja, eh, langschat tv. Kom je uit de regio? Ja, door, yes. ik kom daar gewoon. Ja, kom je uit de regio? Ja, uit Waalwijk. Oh, nou, dan, nou, allemaal ja. bekende. Ja. ja, ja. Dat klopt. Eerste keer? Nee, ik ga hem nou voor de dertiende keer uitlopen. Dertiende keer. Dertiende keer, ja. Wow. Dus. En hoe was deze tachtig? Koud ja het was koud vannacht hè? koud maar wel heel gezellig ja gelukkig wat was het leukste dorp waar je heen gekomen bent uh, ja Waalwijk en Drune wel moet ik zeggen ja ja en wat was er nu speciaal in Waalwijk ja, gewoon de gezelligheid van de mensen langs de kant, daar helpt je overal doorheen. Ja, ja. Ja. En je loopt er met een, een collega? of Een vriendin van een mij. Vriendin. En okay. die loopt er voor de eerste keer en die weet niet of ze hem ooit nog gaat lopen. Nee? Oké. Okay. En ik denk dat ik die kant op moet. Heel veel succes, de laatste kilometer. Ja, dank Dankjewel. Nou, luisteraars en kijkers thuis. Oh, je ook, we hebben hier nog een heel lief meisje, zeggen? Vertel, hoe is je naam? Susa. Susa. Oké, okay. en wat ben je aan het doen hier zo? Ehm, um, aan het stoepkrijten. Aan het Stoep hè? Oh, hartstikke leuk, hè? Je hebt een hele mooie uh, jurk aan zich, wat leuk. Ja. En, dus ben je al lang hier? Pas net. Pas net, oké. Okay. En je bent samen met vriendinnen? Ja. Oké, okay. en vind je het leuk? Ja. Ja? Oké, okay. wat vind je nou het allerleukste hier als al die mensen voorbij komen? Um, dat ze ver hebben gelopen. Ja? En zou je zelf, als je wat groter bent, ook de 80 willen lopen? Nee. Ja. Nee? Nee? Waarom nee? Omdat ik dan veel te veel moet lopen. Ah, oké. Okay. Nou ik begrijp het. Nou, hartstikke leuk. Ja. Nou, en doe je ook af en toe zwa zwaai maar eventjes naar de mensen thuis. Ja? Wil je ook de groeten doen aan iemand? Nee. Misschien opa en oma kijken of uh, misschien tantes of buurmeisjes of buurjongens? Papa en mama. Papa en mama. En zijn die hier ook? Nee. Nee? Hoe heet de papa en mama? Papa en um, Marcel en. Marcel en Kim. Oké, okay. en jullie wonen in Waalwijk? Ja. En waar wonen jullie hier in Waalwijk? Um, bij het vocht. Bij het? Vocht. Bij het vocht? Oké, okay, ja, dan moet ik even nadenken. <laughs> maar goed, hey, dankjewel. Ja. Hé, hey, succes er niet, hè? Doei, hè? Nou, wat leuk hier met al die, al die kinderen die aan het uh, stoepkrijten zijn. Ik weet niet of het... Uh... In beeld te brengen is uh, collega's. Maar uh, het is hier hartstikke gezellig op de Meerdijk in Waalwijk. Ik hoop dat jullie het allemaal meekrijgen thuis. En uh, hele kleine kinderen die hier uh, ja, dingen aan, aan het stoepkrijten zijn. Dat zie je eigenlijk bij de Tour de France ook wel eens. Dat ze gewoon uh, aangemoedigd worden op de grond. En dat, dat zien we hier in Waalwijk ook. Een hartstikke goede sfeer. Um, ik weet niet of het mogelijk is om even naar de, naar de band te gaan. Daar is van de andere kant. Dan gaan we daar even naartoe. Ik weet niet of het mogelijk is. Dan loop ik even naar de camera toe. We gaan... Even kijken of we daar naartoe kunnen, of jullie mij kunnen volgen, of het mogelijk is. Ik zal niet te hard lopen, maar we gaan even kijken. Want we hebben natuurlijk al heel veel uh, kijkers uh, gezien. Goedemiddag allemaal. Leuk, mag ik u wel vragen? Ja, daar staat de camera, dus als u iets naar mij toe wil komen, dan, uh, dan ben u uh, live op tv. Ja, dan wacht even, pak hem even, Zo, is dat goed. is makkelijker. En met wie heb ik het genoegen? Met Melania van der Helm. Wel aan hier van maar waar komen jullie vandaan? Uh, wij, de kapel komt uit Oosterhout en ik kom zelf uit Waalwijk. Oké, okay, dus het is een thuiswedstrijd? Ja, voor mij wel. Jij ja, woont hier. Dus, oh, je uh, woont hier? Ja, oh, ja oh, leuk. Dus, uh, dus alle? Ja. Oké. Okay, ja, is... nou niet met z'n allen hoor. Nee, maar Jij maar uh, ja, woont hier ja, en woon jullie hier, zijn ja. met z'n allen hier. Nou, hartstikke leuk. Wat ja. een sfeer hè? Ja, heerlijk. Ja, het is altijd hartstikke leuk om te doen. En je ziet dat de lopers er ook echt uh, plezier aan beleven. Dat ze ook echt even een zetje ervan krijgen. Dus dat is leuk om te doen. Ja. ja. Daar horen we echt van mensen die hier, uh, We hebben al mensen gesproken uit Doetinchem. Ze komen overal vandaan en dus ze zeggen van... Dit is gewoon de mooiste mars die we eigenlijk gelopen hebben. Ja. Ja. Dus al die dorpen worden aangemoedigd en die mensen staan allemaal langs de kant. Ja, het is ook echt een, ik heb mezelf twee keer mogen lopen. En het is ook echt een belevenis om het. Uh, uh, om het te lopen. Okay. En, uh, heb je hem twee keer uitgelopen? Ja, ik heb hem twee keer uitgelopen. Schnappen, hoor. Ja, dus, ja. Uh, ja en dan, dan weet je gewoon ook wat het doet als er uh, muziek langs de kant is. En als mensen langs de kantje aan staan te moedigen. Mm -hmm. Dus nou, daar doen we daar graag voor. Uh, ja, een beetje en, muziek maken. En jullie staan elk jaar hier? Wij staan elk jaar hier, ja. Al, uh, ja zeker een jaar of uh, tien denk ik. Zo. Ja. Ja, dus, ah, hartstikke uh, mooi. Ja, superleuk om te doen. Nou leuk, okay. We maken er een leuk feestje van. Ja, het is, is echt een leuk feestje. Ja, zeker weten. En het is hartstikke goed georganiseerd ook ieder jaar weer. Dus, uh, nou, het weer werkt ook mee dit jaar. Dus, kan niet beter, hè? Ik denk dat er uh, veel, veel lopers hem uit gaan lopen. En uh, met veel plezier, denk ik. Ik hoop het. Er waren er, ja. volgens mij rond de 2600 gestart. Ja, 26/13 26, had ik begrepen. Ja. Dus ik ben ook heel benieuwd hoeveel mensen eruit kan lopen. Ja, ik ook. Dus, ja. Uh, maar aan het weer heeft het niet gelegen deze keer. Nee, Misschien aan de voorbereiding. En aan jullie ook niet? Nee, nee, dat hoop ik niet. Ja. Ja, goed. Nou, ik zou zeggen heel veel plezier. Ja, dan Dankjewel ik. en uh, wellicht tot volgend jaar. Ja, oké. Okay. Wij zijn er. Oké, okay. nou goed. Tot ziens, hè? Doei. Dankjewel. Ja, hartstikke leuk. Op de Meerdijken Waalwijk, uh, elk jaar voor de tiende keer uh, live muziek hier zo. Uh, ik zou zeggen, terug naar de studio. Dankjewel, Arno. Nou, gezellig is het en muziek is er ook. De 80 van de Lijstraat, live. Het zijn eigenlijk een stel kwaksalvers, ja, die Paul McCartney en Michael Jackson in die videoclip met CCC. Want ze verkopen drankjes die eigenlijk helemaal niet werken. Ja. En dat doen ze dan in zo'n huifkarretje en dan aan het eind van de clip dan zie je ze ook snel wegrijzen, want dan krijgt ze al het publiek achter zich aan, ja. Lekker plaatje, Michael Jackson en Paul McCartney ook heerlijk op te lopen tijdens de 8 van de Langstraat. Hoor de CCC, ja wel leuk trouwens. Ik zit even op de website te kijken van de 80 van de Langstraat. Men is nu alweer bezig voor uh, volgend jaar. Ja. dus hebben ze, ze hebben daar een klok geplaatst. Een uh, klok uh, met nog het aantal dagen erop wanneer de nieuwe 80 alweer gaat beginnen volgend jaar. Dus, uh, en het is nog 300... Let op, daar komt die aan. 363 dagen. Nou ja, dat kun je alvast aftellen in elk geval op je kalender. Dan is er volgend jaar gewoon weer een 80 van de Langstraat. En ja, ik denk, ik weet het niet, dat wij er dan ook weer zijn. Ja, dat kan niet anders natuurlijk met uh, Langstraat FM, Langstraat NL en Langstraat TV.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 Kun verdwijnen en als je lacht, lacht heel de wereld. Je bent een droom die naast me ligt. Je kijkt maar en let je aan. Een keer in de zoveel tijd komen dromen. De 80 van de Langstraat Live, via Langstraat FM en Langstraat TV. The heartbreak open, so much you can't hide. Put on a little makeup, makeup. Make sure they get your good side, good side. If the words unspoken get stuck in your throat, send a treasure token, token. Write it on a pound note, pound note. Goody toot, goody toot. What do you, you do? do? You don't drink, don't smoke. What do you do? You don't sort drink, don't of smoke. What do you do? Subtle innuendos follow. There must be something inside. We don't follow fashion. That'd be a joke. You know we're gonna set them, set them, so everyone can take note, take notes, When I saw you kneeling, what words did you mean? Opening the eyeballs, eyeballs, pretending that you're al-green, al-green Goody-to, goody-to, goody-goody-to shoes Goody-to, goody-to, goody-goody-to shoes Don't drink, don't smoke, what do you do? Don't drink, don't smoke, what do you do? Suckle in you and toes follow Must be something inside And you're an all-time legend I think the games gone much too far If the words are spoken They get stuck in your throat Send the treasure token, token Write it on a pound note, pound note Don't drink, don't smoke What do you do? Don't drink, don't smoke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 Adam and the ants en Goody Two Shoes. Ja, en dat is wel leuk, want als je op de Facebookpagina kijkt van uh, Langstraat Media van uh, Langstraat FM en Langstraat NL... ...daar kun je zelfs uh, schoenen winnen. Ja, hele goede schoenen. En uh, ja, die kun je dan alvast een beetje inlopen en dan gewoon ook volgend jaar met de 80 van de Langstraat meedoen. Dus uh, check even de website van uh, langstraatmedia.nl en ga dan even naar de Facebookpagina. En daar staan alle details weer op, hè. Goede schoenen kun je winnen. Nou, nou, nou. Even naar mijn schoenen te kijken, maar uh, die zijn onderhand ook al een beetje toe aan uh, vervanging. Maar ik ben er zo eentje, ik slijt ze helemaal tot de nok toe af, totdat er helemaal niks meer over is. En de gaten erin vallen, links, rechts, en dat ze me zwiebietje gaan noemen. En vanaf dat moment zeg ik van, ja, je moet even naar de schoenenwinkel toe, Erik. Ja. Zo werkt dat in elk geval. Lekkere worstenbroodjes trouwens hier in de studio. Ik ga even een hap nemen. En tot die tijd, veel Collins. Collins. aanvragen of een wandelaar aanmoedigen. Bel dan nu 0416 652 652. Schatje, mag ik je foto? Op jou, Oh nee, wat is dit nou? Zo'n fijn gevoel met iets te vergelijken. Ik weet niet wie je bent en of je mij wel kent. Dus zeg me nou, hoe kan ik jou bereiken? Ben je nog vrij en zie je iets in mij?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 Lachen. Ben je nog vrij? En zie je iets in mij? Ik vraag je. Ben je nog vrij? Heb je een foto, een naam en een nummer voor mij? En, 2, 3, schatje, heb ik een foto. Ja, dat doen <laughs> Een van de wetten van een radio DJ, je moet nooit meezingen, maar sommige liedjes zijn zo besmettelijk. De gebroeders komen met schatje, mag ik je foto? Peter uh, hier in de studio van uh, Langstraat FM, Langstraat NL. Ja, we kunnen tegenwoordig in twee studio's zitten. Dat is, uh, oh, ja, is een hele nieuwe technologie. Zeg, jouw uh, jou nichtje heeft ook, ook meegedaan met de tachten van Langstraat, hè? Ja, inderdaad. Uh, even iets dichterbij. Voor, voor de veertiende keer. veertiende keer. En je had ze vannacht in de lijn? Ja, rond... hoe laat uh, nou, was het half vijf, nee, iets eerder, kwart over vier. Kwart over vier. En wat heeft ze allemaal uh, meegemaakt tijdens ja, het loop? Het lijkt mij niet zo leuk om s'nachts te lopen, toch? Of... Ja, nee, ze had er geen moeite mee. Ze had een, uh, op de overlaat had ze een uh, stapmaatje ontmoet die hetzelfde tempo loopt. En dan gaat uh, dan, uh, ja, het wat gezelliger natuurlijk, dan uh, dat je alleen loopt. Ja, inderdaad. Maar ze was niet op of zo. Of, of dat en... ze zegt, ik, was, ik, ik, ik ben echt moe, want ze is nu binnengekomen. Hè? Ja, ze was al... Uh, ja... Even kijken, ze ja, is een, een, een kwartier binnen ongeveer hè? Kwartier binnen. Nou netjes. Dat ja, ik het goed dus, zag. Ja. Maar kijk, jij jij zit in de familie bij haar. Weet hm. jij ook of ze, of ze echt goed getraind heeft? Ook ja, ze traint wel. Okay. Ja. Dus ze is niet zo koud door de stuit gevaar. Nee, ze van loopt al een paar tochten van uh, 40 kilometer zo en ook door de Lons en Drunse duin en dergelijke uh, ja, een, mooi tochtje lopen. Ja, maar jij loopt niet. Nee, nee, nee. nee. Dat is voor mij niet weggelegd. Zover. ver. Okay. Kilometer of tien, dat hou ik al vol. Uh... Oké, okay, nou, nee. ik vind heel wat in elk geval. Voor de veertiende voor de keer, zei je, heeft ze meegemaakt. Ja, ja dat, is, dat is heel netjes. Ik Zeker. doe het ze in elk geval niet na. Ik moet wel eerlijk toegeven, ik loop zelf ook heel veel. Maar nooit met wandelingen. Ja. Zal ik misschien een keer moeten doen? Jij, in de vakantie doe ik dat heel vaak. Hé, hey, het zonnetje schijnt. Zie je dat? Heerlijk. We're all going on a summer holiday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 For me and you. live live live het grootste wandel evenement van de regio de 80 van de langstraat op langstraat fm Weet je wat het is? De meeste mensen hebben dan ook een stappenteller. Te Hoeveel stappen ze gezet hebben. Ik denk dat dat onhaalbaar is met de 80 van de Langstraat. Want dan ben je wel even druk, ja. Republican Republica, Are you Ready To Go. Maar met dit liedje wil dat wel lukken, denk ik. Maar we hebben wel een personenteller. Ja, hij zit met zo'n tikding. Al uh, sinds de 80 is begonnen op zijn stoel. En die zijn dat elke keer naar ons. En hij zit nu op 1137. Ja. 1137 lopers hebben al de finish gehaald. Goeiedag zeg! nou echt waar, petje al voor alle lopers. En wij doen natuurlijk verslag hier op Langstraat FM, Langstraat NL en Langstraat TV. Hier is Klein Orkest.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 Niemand die er ben je stil waar Denk je aan. Niemand die er Je hebt gelijk, het heeft geen zin, het zit er echt niet in. We zal niet meevallen hoor tijdens de 80 dit. Laat mij maar alleen, ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid is soms erger met z'n Laat Nee, maar alleen, ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid en niemand die er zeurt, wat ben je stil stilwaard? Want zoals mijn mededeling net al 1137 stilbaar, binnen zijn er nu alweer veel meer geworden. Die er zeurt. wat ben je waar? denk je? Is het moeilijk? om uh, oh, ben je stil, waar denk je? alleen te lopen oh, no. natuurlijk. En je weet het, we zijn live op FM en op NL en we zijn op de tv ook live. En nou is er hier een ruimte, ik geloof Studio 543. En daar zit Mari en die, uh, ja, die regelt eigenlijk een beetje de beelden... en die regelt uh, ja, van wat wij in de uitzending gooien op de radio en wat voor tv. En vaak gaat dat gelijk op, maar soms wordt er ook wel eens een beetje de scheiding gemaakt. Jawel. En Mari heb ik als het goed is uh, ja, hier in de studio. Mari, goedemiddag. Goedemiddag, Erik. Wat ik me nou afvraag, heb jij hem wel eens gelopen bijvoorbeeld? Nee, gelukkig niet. En ook... Nee. Dus ja Ik zou het ook niet meer kunnen, want ik heb een jaar of zes geleden een ongeval gehad. En, uh, en dan lukt dat niet meer. Ik kan niet meer hardlopen. Dus, nee. Maar wel en, en, respect lang lopen. voor die mensen die dat doen. Hè? Ja, ja, ja, ik, ik heb een, een beetje een dubbel gevoel. Hè. Af en toe dan denk ik, van, ja, zijn die mensen nou gek geworden? Ja. Of, uh, ja. ja, want je ziet ze soms hier ook binnenkomen op die beelden. En dan denk je, denk even na, je hebt verdorie... 80 kilometer gelopen, hè? want zo is het. En die mensen komen binnen nog gewoon fris en fruitig. Dan denk ik van, hoe, hoe krijg je het voor elkaar? Ja, als bij mij uh, na drie kilometer dat is, is het wel uh, einde verhaal ik. <laughs> ik denk dat we elkaar een hand kunnen geven, want dat ja. gaat inderdaad er helemaal mis. Maar volgens mij is dat best wel, uh, ja, best wel moeilijk wat jij doet. Want jij moet echt zeg maar, de beelden screenen. Er zijn overal camera's die beelden maken. Overal komt geluid binnen. En jij moet dan op dat moment maar bepalen van, nou, dit is wel leuk. Of die doen we en dat doen we weer niet. Ja, op dit moment doet Marke dus. Die ja? hebben net heel even geïnstalleerd ja. en uh, je ziet eigenlijk is het vrij makkelijk want uh, hij schakelt al uh, fantastisch. Als hij het kan wel. Ja, uh, is makkelijk. Afgelopen, afgelopen <laughs> nacht hebben we Chris Litsrot nog gehad ja. en Chris Litsrot en Hans de Vries en ik die hebben nou ik denk vijf maanden voorbereiding achter de rug vanwege ja. al die technische perikelen want we hebben natuurlijk ook nog een live camera in uh, in Kaatsheuvel op het Anton Pieckplein die hebben we regelmatig in beeld gehad uh, vanmorgen. We hebben een, een camera langs de weg die komt via een 4G-verbinding binnen. En dat werkt ook perfect op dit moment. Ja, dat is maar... die auto met die bol op het dak, hè, als het ware. Of... Ja, ja, ja. ja, dat is een speciale antenne die we daarop gezet hebben. Mm -hmm. En uh, nou, dan geeft hij uh, wat betere ontvangst en een, betere, een beter signaal naar, uh, naar de 4G-masten. En dat werkt gewoon perfect. We hebben eigenlijk nog nergens problemen gehad op dit moment. En we hebben er een uh, daar hebben we iets wat meer uh, problemen mee. In, in Waalwijk. Dat is het dichtste bij. En dan zul je altijd zien dat die verbinding wat, dat, wat minder is. Ja, ja. Oh, oh. heel erg vreemd. Dat is ja. Maar hetgeen wat het verste weg is, dat loopt goed, maar wat dichtbij. Het is net alsof het een, oh ja ik heb er geen verstand van, over die antenne heen vloekt zo. Uh, laten, we het het Laat, ja. Ja. laten we het daarop houden. Dat signaal <lacht> komt te snel aanrennen, die loopt er dan voorbij, weet je wel. Ja. En verder hebben we nog even kijken. Eén bolcamera in, uh, in Kaatsheuvel op het Anton Pieckplein. Uh -huh. We hebben er twee, ja die staan eigenlijk uh, in Waalwijk tegenover die feesttent. En nog één, die staat echt achter de finish. Dus het zijn in wezen unieke beelden. Want het, publiek, het meeste publiek mag daar gewoon niet komen. Nee. En die hebben we sinds vanmorgen in, be, in bedrijf. Het was oorspronkelijk ook de bedoeling om in Dongen een bolcamera te plaatsen. Maar door al het slechte weer en alle perikelen, alle problemen die we nog hadden om die verbindingen te leggen, is dat helaas niet doorgegaan. Maar dat dus heeft Arno met zijn reportage, of Erik, Erik is daar geweest. Uh, die heeft het weer een beetje Nee, goed Edwin Sirek is daar okay. geweest. Ja. En die heeft uh, bij ja. die sporthal ook nog uh, een Kijk. paar reportages de iemand. gaatjes zijn weer opgevuld, ja. zoals het is. Ja. Ja. En dan vraag ik ook even, want ik ben natuurlijk ook een luisteraar. Uh, kan ik dit bijvoorbeeld ook op de tv weer naar de hand terugkijken? Wordt dat uh, altijd ja, nou, in de herhaling? Is, uh, of? Ja, je kunt, uh, want we zijn niet alleen op uh, kanaal 42 van Zigo te zien, maar ook via een livestream via YouTube. Ja? En die is het makkelijkst op dit moment te bereiken via de website langstraatmedia.nl. En uh, daar hebben we zelfs HD beelden in plaats okay. van SD op, uh, op Zigo. Ja. Uh, ja, die opnames die zijn gewoon terug te kijken via YouTube. Dus daar kun je gewoon alles wat geweest ja, is. Ja, uh, er zit ook RTVMB gemist. Dat is toch okay. onze oude naam? Ja, Volgens ja, mij. Maakt niet uit. Daar staat het ja, ja, wel ja, op. Ja, maar je kunt, het, je kunt het zo terugvinden. Nou goed. Mari, nog heel veel succes. Want je zult hier nog wel even zijn tot vijf uur, denk ik. Zeker. En daarna nog opruimen. En daarna ook nog opruimen. Dat is misschien wat werk ook voor jou. Want jij bent zo'n ervaring met die beeldenscreenen. dat het opruimen nou. wel moeilijk wordt. In welke doos moet het weer. Nou ja, dat wordt bij elkaar gegooid. En dan zien we wel later. Oké, okay, goed. Bedankt. Ja. <laughs> Welke doos is er dat als merk ja, We ja, gaan er even uit voor het nieuws tot zo dalop tot die tijd Julien Claire Elle voulait que je l'appelle Venise Vous me voyez maille oreiller la voix soumise en gondolier Pacquayant pour une cerise pour ABZ Elle voulait qu'on l'appelle Venise Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée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 Volgende bedrijven wensen alle lopers van de 80 van de Langstraat heel veel succes. Lungo Waalwijk. Pasta en pizza. www.lungowaalwijk.nl Rabobank De Langstraat. Drukkerij Waalwijk. Partycentrum Het Moske, De Moer. Pro-instalautomatisering Waalwijk. AgroNova. Tuintechniek Sprangkapellen. Wil je een plaatje aanvragen of een wandelaar aanmoedigen? Bel dan nu 0416 652 652.